En vuurvrouw weer op. En kreeg daar een halve vie voor een pijp erop. Ging naar moeders viskar bij de Willemsbrug. Ik loop langs het pothuis, dat is er nog steeds. De schoenmaker zit er niet meer. Nooit zie ik de vrouwen in hun witte jak en van pantoffeltjes weer. Nog speelt er het orgel. Zijn vrolijke lied, maar walsende paren, die zie ik er niet. Ik zeg, als ik geloof in mijn oude Jordaan, waarom moest je glorie voor altijd vergaan.